De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. Goedenavond. Welkom bij de aankondigingsrubriek van de 9e aflevering van De achtergrond.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 scheurnieuws. En we zijn aanbeland bij onze rubriek scheurnieuws waarbij we duiding geven over de achtergrond van het nieuws van de afgelopen maand. En waarom niet beginnen bij het binnenland? We beginnen met slecht nieuws voor neurotici. Ja, vanaf 1 juni bestaat er geen regel meer die uiteindelijk bepaalt hoe bij een geldafhaling de biljetten uit de geldautomaat moeten komen. Tot nu toe werden ze mooi rechtop gesorteerd en met de voorkant naar voren. Maar sinds begin deze maand is deze regel vervallen, waardoor de automaat de biljetten in een willekeurige volgorde kan uitspuwen. Niet iedereen is blij met deze maatregel. Een reportage van Tuur van Wallendaal. die zitten weer niet juist. Advocaten klagen dan weer omdat ze te weinig verdienen met hun prodeo activiteiten. Advocaten moeten een beetje pro-deo werken, gratis dus, al krijgen ze daar wel wat geld voor, maar dat is hoe dan ook veel te weinig. Een reportage van Tur van Wallendaal. Ja, wij hadden een manifestatie tegen de wanpraktijken. Als u weet, een echtscheiding levert maar 350 euro op en daarvoor ontvangen wij de cliënten, bereiden wij het dossier voor, stellen wij een dagvaarding op, schrijven wij conclusies op en pleiten wij en soms werken wij tot 10 uur op één dossier en dat voor 350 euro. Hè. Dat is 35 euro per uur. De mensen zeggen, ja, dat betalen wij ook aan, op die loodgieter, Maar wij zeggen, hè, wij scheuren er onze broek aan. Hè. Als u rekent, wij moeten ook fotocopiëren. En dan komen daar nog eens andere kosten bij. En daarom manifesteren wij vandaag tegen deze wanpraktijken. Ik dank u. Veel beter gaat het met Electrabel. Ze hadden nog wat gratis emissierechten over en die hebben ze vanuit het oogpunt van het milieu en de aandeelhouder doorgerekend aan hun klanten. Dat leverde in de periode 2005-2007 1 miljard euro omzet op met 0 euro kosten en dus 1 miljard euro extra winst. En dan zwijgen we nog op de enorme positieve impact op het milieu. De Fransen kunnen fier zijn op de Belgische tak van hun staatsbedrijf. Maar de meeste aandacht ging natuurlijk naar de verkiezingen. Naar de verkiezingen, inderdaad. En de bijhorende voorbeschouwingen en nabeschouwingen Meestal is het de gewoonte dat de partijen zich zoveel mogelijk voor de verkiezingen profileren en zo weinig mogelijk erna, maar dat was deze keer gelukkig niet het geval, zodat de kranten ook nog nu volstaan. Voor de liberalen is optimisme nog altijd een moral duty, en dus hield Didier Reinders, voorzitter van de grootste verliezer aan de Franstalige kant, een overwinningsspeech en fantaseerde Guy Verhofstadt een uur na de verkiezingsuitslagen, alweer voorzitter van de Vlaamse liberalen, een grote vooruitgang in Europa voor de liberale fractie. Pech trouwens voor Bart Sommers, dat zijn voorzitterschap moest opgeven, want hij was maar net gebuist als Open VLD minder dan 22 zetels zou halen, moest hij opstappen van Herman de Croo en het waren er toch geen 21 zeker. En er waren nog meer verliezers op 7 juni? Onder meer Bert Ancio, die ondanks een goede score geen zetel voor zichzelf binnenhaalde, maar geen nood de aflossing wenkt. Het nieuwe opkomende talent Jean-Jacques de Gucht heeft voor het eerst geweend voor de camera's Een nieuwe Ancio is opgestaan, de opvolging is verzekerd. Ook de veelgeplaagde Voor Konings heeft geen zetel meer. Maar dat vindt Floor zelf niet zo heel erg. In de praktijk betekent dat dat ik na 40 jaar heen een wegerij naar Brussel het wat rustiger aan kan doen, zo vertelde hij aan De Standaard, waarmee hij ondubbelzinnig verwijst naar de kerel dat hij zwaar aan het cruisen was, dat is dus verleden tijd voor de SPA-expert Verkeersveiligheid. Conclusie, al bij al valt het allemaal nog wel mee voor de verliezers. Zeker. CD&V is de grootste Vlaamse partij, maar Vlaams Belang is de op één na grootste Vlaamse partij. SPA is de op één na grootste Vlaamse democratische partij. En Open VLD, want nu die vormt samen met de MR de grootste politieke familie in Brussel, op basis van voorlopige cijfergegevens weliswaar. Ten slotte hebben de al een overschot van gelijk. Optimism is a moral duty. En dan gaan we over naar het buitenland met Karel de Gucht. Karel de Gucht heeft nu ook de nieuwe toeristische trend ontdekt: onaangekondigd naar Irak gaan. Nu, dat doet de gewone burger wel meer. Er is onaangekondigd naartoe gaan, alleen staat dat achteraf niet te lezen in de krant en duikt het ook niet op in ons scheurnieuws. Noord- en Zuid-Korea hebben weer ruzie. Noord-Korea heeft nog eens een ondergrondse kernbom getest en wat raketten. Zuid-Korea gaat nu samen met de Amerikanen verdachte Noord-Koreaanse schepen onderscheppen. Maar daar kan de Commissie voor de Vreedzame Hereniging van Korea niet mee lachen. Noord-Korea zal resolute actie ondernemen tegen deze openlijke provocatie. Zo stelt deze Commissie voor de Vreedzame Hereniging van Korea. En zo komen we bij die andere vredelievende organisatie uit: de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. En die heeft Sri Lanka een dikke proficiat gewenst voor het decimeren van de Tamil-tijgers en geeft Sri Lanka ook gelijk al die vervelende hulporganisaties en journalisten kunnen maar beter niet meteen naar ginder gaan er zou wel eens een kogel kunnen verdwalen goed gezien van de Mensenrechtenraad Er is slechts één nieuwsitem op het vlak van Cultuur en Media En dat gaat over de tijd voorheen de financieel-economische tijd die verschijnt vanaf nu op Zandro's papier net zoals de Gazetto Dellesport Niet iedereen is het daarmee eens een reportage van u van Wanandaan in het wat? In het roos? Oeh, nee, dat vind ik geen mooie kleur. Moi, je ne suis pas des ronds.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 Je ne possède pas de cartes de crédit. Moi, je ne suis pas des rent Non, je ne possède pas des cartes, de Moi, pas non, pas des cartes fidélité. Non, je ne suis pas Happy Days. <muches> Tu quand il me faut, des fruits, des poires tu des pommes. tu oui, quand il me faut. De crudité. de crudité. quand je de pommes de terre, pomme je vais chier le petit marchand. Le petit marchand. De fidélité. Fidélité. Non, je markant. Wanneer ik niet de lente. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Je ne suis pas adhérent, Fnac. Non, je ne possède pas des cartes fidélité. Non, je ne suis pas. Happy Moi, je ne suis pas adhérent, Fnac. Non, je ne possède pas des cartes de fidélité. Non, No, je suis pas... Onvoorbereid, politici zonder papiertje, met Anke van der Meers. Ik denk dat er in de toekomst een lichtpunt is naar de toekomst toe. En Chris Peters. Dat wij in geslacht zijn om het Vlaams Belang een belangrijke neergaanse daling te hebben doen toedienen. Een anker van der Meers. Ik denk dat er in de toekomst een lichtpunt is naar de toekomst toe. Afwijkende mondgewoonte. Zij aanzicht. Ja, het, is, uh, het is voor meneer Van Mechelen. Ja, dat we zijn hier. Hè. Uh, ja, eh ja. Dirk. Dag meneer uh, Van Mechelen. eh uh, uh, Ik heb u over haar verteld, hè, voor de ja. mediatraining. Ja, ja, ja, dat je, dat je nu wat tijd hebt. Ja, ja, maar ik zie dat toch niet helemaal zitten. ze moet dat eigenlijk echt? ja. Dirk is juist, omdat het niet ziet zitten dat die training ja, dus absoluut. nuttig kan zijn. Uh, kwaal Dirk, uh, Indra is er echt heel goed in, we hebben er al he heel veel mee samengewerkt. Ja, ja. Ja, nee. ik stel voor dat we u vooral voorbereiden op leiderschapscommunicatie, zodat als jullie de grootste worden er geen twijfel over bestaat over wie de leider is. Ja, ja, maar als het nu fout loopt... Hallo, Dirk, optimisme is een moral duty, dat weet toch. Ja, je moet natuurlijk op alles voorbereid zijn en... Ja, als, als je wint, dan gaan de journalisten natuurlijk veel vervelende vragen beginnen stellen. Goed, uh, we beginnen eraan. Als het er zo naar blijft uitzien, zoals het er nu naar uitziet, ja, dan ziet het er niet goed uit. Uh, de boekhouding is in orde, ja. Ja, goed, maar je moet wel op de vraag antwoorden. Ja, ja, maar wat moet ik daar dan op antwoorden? Kijk, Dirk, er zijn een aantal trucjes. Gebruik zinnetjes als... De kiezer heeft de kaarten geschud. De kiezer heeft altijd gelijk. We hebben nog niet alle cijfergegevens, we gaan de cijfers analyseren. Iedereen gaat zich rustig bezinnen. Oké, okay, we gaan verder. De kiezer heeft uw beleid blijkbaar afgestraft. Uh, de boekhouding is op orde, we hebben goed werk geleverd, dus ja, de kiezer heeft altijd gelijk. Zou u in een nieuwe coalitie stappen met CDNV en onder de leiding van CDNV, ondanks uw openlijke kritiek op het leiderschap van CDNV? Ja, ja, ik denk van wel, ja. Ik heb altijd goed samengewerkt met Chris. Hallo, je moet je laten doen, hè. Uh, zeg dan tenminste dat we in, niet in een regering stappen zonder... Uh, ja, moet je iets voorzien, hè. Zonder... Uh, pooh, dat we niet in een regering stappen die resoluties goedkeurt die dan niet uitgevoerd worden. Zoiets. Dan, dan kunnen we nog alle kanten uit, hè. Uh, ja, ja. Ja, we stappen niet in een regering zonder dat de resoluties worden goedgekeurd, die dan niet uitgevoerd worden. Ja, enfin, ja, bon, het, is, het is eigenlijk omgekeerd, maar dat, dat doet toch niemand, zeg maar. En kan dat dan in een coalitie met CDNV? Wel, de kiezer heeft de kaarten geschud. We gaan nu rustig de resultaten analyseren en morgen in het partijbureau. En ja, daarna kunnen we een coalitie maken met CDNV. Ja, feitbo. Uh, anders, we gaan even, even koffiepauze pakken. Goed voor iedereen. Ja, graag. Ja, even koffieke pakken. Uh, we keuken is hier vlakbij. Wat is de toch? Ja, ah, ja. Maar moet dat eigenlijk wel allemaal lekker? Ja, dat is schitterend, hè? He? Ik heb dat ook niet thuis gedaan. Dat ja, ja. hoeft niet, hè? Dat hoeft niet, hè? Wat kan ons het als ze meer? Ik ga er even iets mee aanzien. Kom ja. aan, dichtkunnen. Dirk, hè, nog een laatste inspanning. we uh, ja, er nog eens alles. Hè. Dus, hè, optie 1, we winnen. Uh, uh, ja, de boekhouding is op orde. Dat heeft de kiezer blijkbaar geapprecieerd. En ik ga dan ook de leiding nemen. En wat de coalitie betreft, uh, we sluiten niks uit. Uh, we gaan de resultaten allemaal rustig analyseren. En uh, ja, als we alle cijfergegevens hebben en uh, ja... Ik geef ons 24 uur de tijd om alles te analyseren. Ja, ik heb, uh, 48 uur. Hè? Ja, ja. ja. Uh, geef ons 48 uur de tijd om alles te analyseren. En uh, het is te vroeg om hier al over na te denken. Ja, we gaan, we gaan eerst de overwinning vieren. En optie 2, verlies. Ja, uh, geef ons 72 uur de tijd. Hè. We gaan ons eerst bezinnen. Wow, ik vind het heel moedig dat Bart ontslag gaat nemen. Alleen ja, dat hij al ontslag heeft genomen en... Uh, we gaan nu eens uh, rustig alles bekijken. Ik sluit geen enkele optie uit. Maar goed, uh, de boekhouding was op orde. Blijkbaar heeft de kiezer dat niet geapprecieerd. Ja, de kiezer heeft altijd gelijk. En hij heeft deze keer de kaarten heel moeilijk geschud. Dus ja, alle opties liggen open. En uh, dank u wel. Ja, dat was heel goed hè Dirk. Echt heel goed. Zeker die en dank u wel. Let's, let's show it, let's, let's, let's. Ik pak de grietjes, ik map op de demietjes Dat schrook me flits flitsen, een flits naar links En een flits naar rechts, ik rep paar, voor rechts Parkie aan voor rechts, ik rep paar. voor rechts Parkie aan voor rechts, en een flits naar rechts Vet, vet, vet, dolle pret met mijn nieuwe bed. Ga ik super het en een vette klet, een vette klet Met mijn bed op een strand, net. Glitter hier, glitter daar Met mijn vuist in zijn muil en zijn oorbel weg Zijn oorbel weg en zijn orbel weg Roos, bloed, roos, roos in zijn haar Bloed, neus, bloed, roos in zijn haar Bloed, neus, wijs, neus, bloed, neus, roos uit de kast, jij roze kwast Platten neus uit de kast Zelf gezocht en opgekrast platte neus uit de kast Zelf gezocht en opgekrast Flits op flits, schroom meesterflits Flits flits, schroom meesterflits Flits flits, schroom meesterflits Flits flits, flits Splet, slet, grootmeester, slet, let's slet, grootmeester, slet, splet, slet, grootmeester, slet, splet, slet en kut! Vet, vet, vet, dolle pret met mijn nieuwe pet. Ga ik het en een vette let een vette let met mijn bed op een strand, Janet. Glitter hier, glitter daar met mijn vuist in zijn muil en zijn orbel weg. Zijn orbel weg en zijn oorbel weg. Roos, bloed, roos, roos in zijn haar, bloedneus, bloedroos in zijn haar. Bloedneus, wijsneus, bloedneus, roosneus uit de kast, jij roze kwast. Let's gezegd, op let's, trein. let's, let's let's, let's, let's let's, let's let's, let's let's, let let's let's, let's let's, let's een gloednieuwe vrachtwagen, dat heeft toch wel iets hè? dat blinkend metaal, die geur Ah, ik heb dan meer mijn autobussen eigenlijk Ah nee, dat klinkt dat toch niet helemaal hetzelfde Allee, een, een bus of een vrachtwagen dat is toch hetzelfde? Ja, banaal gezien wel, ja Nee, dat weet ik niet. Oh, kijk eens in de fucking kast. Nee? Ja, dan weet ik het ook niet. Oh, anders moet je er nieuw kopen, hè. Nee, oh, anders moet je er nieuw kopen. Oh, in de fucking winkel, ja. Wat, hè? Nee, nee, dat weet ik niet. Kijk anders de indirect bij de fucking oranjette koeken. Daar zullen orangetekens toch wel in de buurt staan. Ziet je waar dat is? Oké, okay, ja, oké. Okay. Tot vanavond. Dag. Er nog oranje je oranje dood. De meeste zijn op ze. Ja, de meeste zijn op wat u er mee aan denkt. Ik ga een anekdote vertellen. Ja, nee, pff, toch maar niet. Oh, wat? Nee, ja. Ik heb daar gewoon geen zin. in. Ik heb de ganze dag al gewerkt en rondgebeld en gefaxt en gemaild. En nu wil ik gewoon rust hebben. Mag je dan nog een oranje? you never know cause... Lommetje. Voor eerst moet ik mij excuseren. U bent het beu en toch zal ik er weer over beginnen. Ondanks dat alle wijze professoren, analisten en andere pseudo-profeten reeds hun licht hebben laten schijnen over uw verkiezingskeuze, kan ik niets anders dan vinden dat de juiste analyse over uw keuze nog niet is gemaakt. Ik weet waarom u hebt gekozen waar u hebt voor gekozen. Ik kan u ook begrijpen, want u bent niet perfect. U beseft dat u kiest voor de politici die u verdient en dat alles in het aanschijns van de allerhoogste van een diep wereldsomnendel is. U hebt dan ook goed gekozen. Uw vertegenwoordigers moeten geen mooie verhaaltjes vertellen over hoe de wereld beter kan worden. De wereld is er zoals ze door de allerheiligste gewild is denken dat daar iets aan veranderd moet worden, is niets meer dan blasfemie. Ons aller vader maakt ons de keuze ook makkelijk. Ondanks dat het politiek grakeel natuurlijk aan het alles zou voorbij kunnen gaan als niets, is hij een zorgend vader die niet aan ons voorbij wil gaan. Hij stuurt ons zijn zonen die ons zullen leiden. En zoals een heiligste, zoals Christus het ons heeft voorgedaan, is ook hier weer een verrijzenis die tot stand komt. Nee, niet Chris Peters is de ware zoon. Hij is slechts een gezant, een engel, een boodschapper van God. Zoals Johannes Christus aankondigde, zo kondigt Chris Peters ook onze nieuwe verlosser aan, die na de dood weer op zal staan en ons allen zal verlossen van het kwade, van de kwade gedachten, van de tomeloze ambitie, van het voluntarisme, van onze goddeloze zeden, van ons twijfel. Ja, hij, hij, Yves Le Terme, hij is weer opgestaan. U hebt hem gekozen, hij zal ons voorgaan. Ik kan dus enkel besluiten mij neer te leggen bij uw besluit met de woorden die hij ons gaf, die onwaardig als ik ben amper uit mijn mond mogen komen. Leven, leven Yves le termen, halleluja, hosanna in den hoge. Interview. Wij citeren uit de humo nummer 24, 3588 van 9 juni 2009, pagina 7. Twee weken geleden heeft het nieuws van VTM voor het eerst sinds lang nog eens... betere cijfers dan het journaal gehaald. Ik heb alleszins... niets gemerkt. Bijna anderhalf miljoen mensen hebben naar de finale van... Mijn restaurant gekeken. Redelijk. Stuitend. Kortom, u kijkt gewoon nooit televisie. De canvaskrak is er stevig ingevlogen met ruim 400.000 kijkers. Ik hou niet zo van Herman van Molle. Vriendelijk. Grappig. Beliefd, stout, rustig, beschaafd. En een tikje seksistisch? Ik weet het. Het is mijn stokpaardje. Hebt u soms de indruk dat uw bazen de strijd voor goed Nederlands hebben... Opgegeven. We moeten er op televisie altijd netjes uitzien. Maar netjes klinken hoeft niet meer. Klinkt Kobbe Ilse netjes genoeg? Dat zou beter kunnen. Dat klinkt als een oproep. Soms vergeet ik dat wel eens. Het is duidelijk afgeschreven. Bent u niet? Ik ben de enige op de nieuwsdienst die twaalf uur kan zitten zonder naar het toilet te moeten. Boo! Mm -hmm. Scorpio in 1979. Ja, het is tijd voor onze rubriek uit 1979. En we hebben onze 1979-specialist hier weer bij ons, die een hele kartonnen doos heeft meegebracht met allemaal fijne geluidsfragmenten uit die tijd. En uh, jij gaat daar voor ons wat uit rommelen en een paar dingen uit opdissen. Wat is het eerste wat je hebt meegebracht? Ja, het is te zeggen, ik heb me wel een beetje voorbereid natuurlijk. De mensen zich dan misschien voordat ik dat daar zomaar uit de doos uh. uitneemt. Maar dat was niet de tijd van, uh, van te archiveren, dus ik heb echt moeten zoeken naar deze ja. opname. Uh, het is nog eens iets van Tante Herrie. Ja, die hebben we al een paar keer zien passeren hier in onze rubriek. Dat is ook niet toevallig, want de mensen blijven daar toch naar vragen. Dat uh -huh. is zeg maar het, het schoolvoorbeeld van, uh, van de kinderprogramma's op de radio. Hè. Ja, oké. Okay. En, uh, en, en, en deze keer, wat, uh, wat heb je van haar meegebracht? Wel, ik denk dat, dat deze opname toch een beetje een ander uh, licht gaat werpen op uh, Tante Herrie. Want, uh, ik zeg het, we waren er allemaal heel tevreden van, omdat mm -hmm. die uh, omging met de kindjes, die, ja. die had echt wel een... Uh, zeer en mabel, heel ja, ja. vriendelijk um, ook altijd. Ja, ja, ze kon die kindjes ook echt motiveren om daar echt uh, superiore prestaties uit te krijgen. En dan, um, ja, de opname die nu gebeurd is, dat is eigenlijk niet in het kader van het kinderprogramma, dat was wel met dezelfde kindjes... Maar, um, ja, Tante was zoal een, een beetje een lokaal fenomeen geworden. En ze hadden haar dan voorgesteld en budget gegeven van, kijk, we gaan daar zo'n soort van roadshow van maken. Mm -hmm. um, en een toneelstuk eigenlijk. En daarmee kon ze dan de, de culturele centra afschuimen. Hè. En ze uh, kennen die kindjes dan toch al. Dus dan heeft ze zo'n groepje samengesteld... Met uh, mijn kindjes en die, die gingen dan een toneeltje maken. En wat er nu uh, op tape staat, dat is eigenlijk iets dat niet de bedoeling was om echt opgenomen te worden. Dat is bij een van de eerste repetities nog, denk ik. En um, ja, dat da werkt toch een beetje een ander licht op, uh, op tante Harry. Ik moet zeggen, haar gezondheid ging er toen al een beetje op achteruit en... Ja, we wisten ook niet hoe, hoe dat, dat kwam of zo. We durfden dat ook niet te vragen, want dat was echt zo'n een, een heel deftig madameke toen, uh, mm. waar dat we eigenlijk niet te veel durfden tegen te zeggen. Um, die straalde wel, wel, wel respect uit, maar dat, je zag dat dat minder goed ging. En, um, en ja, dit hier, zoals gezegd, we hebben dat nooit uitgezonden. Um, dat is toevallig, nog er van achter een cassetteje uh, geraakt. En nu dat ik alles uh, ben aan het naluisteren, ben ik hierop gestoten. Dus uh, ja, tante Harry, uh, 1979. We gaan eens luisteren. Dag, lieve kinderen. Dag, tante Herrie. Lieve kinderen, zijn jullie klaar voor het toneeltje? Ja! Yeah! Oké, okay, dan gaan we dat nog eens doen voor de laatste keer. Hm? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja! Ja! Zet u maar klaar? Imke en Luca beginnen. Ja, lieverd. <tus> Mama! Ja, ik kom al! Ik wil een, een boterham met choco! Ja! Hier! Maar dat is een colafles! Goed, lieve kinderen, goed! Ja, ga maar verder! Allee, mama, kom je nog? Hier, je boterham met choco! Maar dat is een bit goed voor die stomme engel! Ah. Goed zo, ja, verder! En nu met het alienstemmetje? Hallo, ik ben een dikke Is Zeer goed, uh, we gaan over naar de volgende scène. Ja. Hallo, hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Uh, Stop eens met kuchen, ze zijn hier aan het reputeren. Maar, die sigaren. Uh, dat doet nu niks ter zake. Ik doe wat ik wil, potverdomme. Oh, die klep. Ja, verder, lieve kinderen. Op, hè? Mm -hmm. Goed zo, kindjes. ja e... Ze zijn allebei even mooi Ik, uh, sta er er okay. yeah. Ik sta er mooi op. nog foto's van mij. Oké. Ik sta er mooi Wat doet die lege whiskyfles daar, tante Harry? Tante Harry slaapt. Ik ga... Ik ga... Floepie, de alien halen. Die is alles wel aan. Floepie! Ja, wat is er? Zeg, uh, Floepie. Zeg, um, kan je tante Harry um, wakker maken? Want die is een of ander flauw of zo geval. Ik weet niet. Oké, okay, kom mee met raket. <hierig> Hier ligt die lummel. Hé, <hierig> hey, wakker, worden. Slaap op. Doe jij maar eens. Hé. Hey. Nee, Hé, hey, wakker worden. Vlaag, pap. Kom nu. Ah, ah, ah, ah. kinderen. Laat me gerust. Laat me gerust in mijn ellende. Laat me gerust. Onder mijn ogen. Okay. <tie> dat, dat komt ervan als je een sigaren Buiten. Buiten. Hebben. Nee. Dus niet. Ik haat kinderen. Ik wil ze niet meer zien. Ik, ik, ben ik me haat. Ik haat. Ik speel. Ik bel niet! Mama, er Help een monster! Oh. Een monster! Die is weg door Ja, dat was dus een, een stukje vrije improvisatie met Tante Harry. Um, maar je hebt natuurlijk nog ander materiaal bij vandaag. Ja, en dat gaat eigenlijk weer over uh, kindjes. Want uh, we hadden door het succes van Tante Herrie. Dat was dus echt een fenomeen geworden, dacht uh, het bestuur van Scorpio toen der tijd. van, uh, Kijk, we kunnen daar een, een, een mooi budget voor vrijmaken. We gaan um, een animatieradioproject maken. Ja, en wat moeten we ons daarbij voorstellen? Oh wel, ze hadden gedacht, er zijn zo'n die animatiefilmpjes dan op, uh, op tv. We gaan daar gewoon de, de audioversie van maken. En dus dan hebben ze een aantal uh, ja, dure stemmen eigenlijk van het uh, NIR weggekocht. Mm -hmm. um, en dan uh, ja, veel geld gestoken in uh, montage, mixing, de, de nieuwste apparatuur echt ervoor, voor uitgerust, dus een nieuwe studio gemaakt. En dan uh, de promotie, uh, posters, uh, stickerboeken, radiospotjes enzovoort... Uh -huh. um, voor, uh, ja, en dan een, een, een naam hebben ze gevonden, een, een van de meest succesvolle scenaristen ook, die, die toen in het medialandschap te vinden was. En die heeft dan een project voorgesteld, dus snuffelkappertjes. Uh -huh. En wat waren dat dan? Um, ja, uh, ik denk dat we ons moeten voorstellen, zoals zo, ja, twee wollige bolletjes, zo, met een, uh -huh. een heel grote uh -huh. neus dan. En, um, ja, die springen dan in zo'n, uh, ja, een, een heel groen, groen, landschap. Want zo, ja, Greenpeace en zo, dat was zo'n de periode dat dat allemaal uh, erg in voegen was. Dus het was eigenlijk een heel natuurvriendelijk en een heel uh, kindvriendelijk project. Dat was zo, zo het idee erachter. Oké, okay, de snoevelkappertjes. Ja. Dan gaan we samen naar de rivier. Maar waar is de rivier? Dat snuiven we toch gewoon? Snuffelkappertjes, dat was hm. toch wel lang geleden. Um, dat liedje, dat, dat blijft toch wel hangen, hè. Zo van, uh, wij zijn de snuffelkappertjes, uh, we snuiven de natuur, zo fris, zo fris. we zijn de snuffelkappertjes. Ja, ik ja. was daar, op, op een manier vond ik dat toch wel tof. Um, ja... Ja, en was het dan uiteindelijk ook een, een succes? Nummer? Well, ja, plaatselijk heeft dat toch wel wat gedaan. dat ze wel uh, een beetje gezongen worden in de, in de kleuterscholen en zo. dus ja, toch. Uh, ze hebben dat dan wel geprobeerd uh, te verkopen, dat concept, aan het buitenland. Dat was ook de bedoeling van die initiële investering, maar dat is dan toen toch wel een beetje geflopt. En dan, uh, ja, na één seizoen hebben ze dat gestopt, hè, wat een beetje spijtig is, want uh, ik denk wel dat, uh, dat daar een markt voor was. Misschien, misschien waren ze daar te snel mee, te vroeg. Was uh, zo de, het ecologische gedachtegoed in het buitenland nog niet genoeg uh, doorgedrongen of zo? Want het mm. was, was denk ik wel een, een sterk concept op zich. Ja, jammer. Ja, maar uh, ik zou toch nog graag een, een tweede stukje laten horen. Het zijn maar stukjes van een uh, minuut. Uiteindelijk, voor all time sake, nog één keer de snuffelkappertjes. Dus Oké. Okay. Heel mooi, dat uh, tweede liedje van de Snuffelkappertjes. Maar je hebt nog muziek voor ons meegebracht vandaag. Ja, ik probeer toch altijd een, uh, een echt nummer mee te brengen. Dat is zo de, de periode van 1979 typeerde ja, voor uh, Radio Scorpio. Ja. Nu, um, ja, dat was een hele klektische periode en hebben we al heel veel verschillende genres gehad. Um, wat ik nu heb meegebracht is eigenlijk een uh, New Wave, Electro, nummer. Mm -hmm. Een beetje in, in Duitse stijl, want waren we Leuvenaars... Een beetje te situeren, um, Radio Scorpio toen, als grote voorbeeld, hadden die zo de echte piratenzenders, hè. Dus uh, ik bedoel daarmee, de, de, de zenders die ja, in een in boot gingen ja, zitten. in de illegaliteit Voilà. Uh, uh, even buiten territoriale wateren uh, en dan uitzenden. Lak aan de autoriteit, ja. Ja, dat was het helemaal. En um, nu ja, goed, het was een beetje ver, om dan helemaal de kustterrein en daar een boot We waar ik ook uh, helemaal het geld niet voor ja, dan hebben we zo'n soort van uh, vlot gemaakt. Uh, en dan, ja, midden in de nacht, als, als het, het stadsperk dicht was, hebben we dat over die, die schuttingen gegeven. En dan uh, ja, in de vijven van het stadsperk hebben we daar onze radiozender uh, yep. geïnstalleerd. En we hebben eigenlijk gezorgd dat we daar zo ja, genoeg volk uh, rond hadden, dat zo de politie niet, niet, niet kon... Uh... Doorkomen. die hadden dan zo'n soort van blokkade rond die vijver gezet, rond het stadspark. En dan hadden wij een, een oproep gedaan via de radio, van kijk, de mensen die tot op, het, op de piratenboot kunnen geraken dan, die, en die groepjes die dan een demo meenemen, die een demo gaan we dan draaien. En dat is ja. dan effectief de demo die jij vandaag bij hebt? Ja, dat is effectief zo. De, er zijn er een aantal doorgeraakt oh. door, door het cordon van de, van de Leuvense politie, maar uh, de winnaars dus die dat er eerste zijn doorgeraakt, dat was... Um, dat piratenapparaat, noemen ze zich. Zeer oh, toepasselijk. Ja, ja dat, dat vonden wij ook wel. We hebben die dan ook nog echt uh, uren geïnterviewd, want ja, we hadden eigenlijk heel weinig cassettekjes mee op dat, op dat vlot. We hadden mm. eigenlijk niet, niet, niet bij stilgestaan. Ah, mm. uh, nee. Ja. Uh, nu, dat was ook wel een van de, uh, van, de echt van de beste elektrogroepen van het Leuvense toen. Echt vonden die een duidelijk, degelijk een Duits achtige elektro. Mm. En um, ja, een van de grootste hits was... Uh, was Transistor Radio, dat is ook wat ze toen een demo bijelden. dus dat is toch wel een, een nummer dat bepalend is geweest uh, voor, voor die en tijd. Mm -hmm. uh, en had het iets te maken met het radiomaken zelf dan? Want Transistor Radio is toch radio gerelateerd? Waren zij fans? Ja, wel, dat is, uh, dat is eigenlijk iets typisch voor de groepen van die en tijd... Um, je moet weten, Radio Scorpio um, dat was de eerste uh, vrije radio, dus veel groepen die probeerden echt wel van op die radio te komen, en dan had je veel groepen die zo ja, uh, de Scorpio groep heten of zo, ja. of, uh, of groep Scorpio, ja. of echt zo'n beetje met de bedoeling om dan echt uh, bij Radio Scorpio in de gunst te komen ja. en ik denk beetje dat... Ja, ik denk dat Transistor Radio daar ook wel een beetje in die lijn ligt, maar in dit geval uh, terecht, he. dat piratenapparaat was echt wel een van de, van de toppers van The end Transistor Radio Transistor Radio Transistor Radio Transistor Radio Transistor Radio, Transistor radio. Transistor radio. Radio, radio, radio, radio, transistor radio, transistor radio, radio. Radio. radio, radio, radio In het wat? In het roos? Ah nee, dat vind ik echt geen mooie kleur. De achtergrond De achtergrond De achtergrond de achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. De achtergrond. It's to be only up up, and when I say I love you, all. to be only up up, and when I say I love you to be only up